5 uur. Het NOS Journaal. Jop Boot. Nauwelijks overzicht van wapenvergunning in Nederland. Shell blijft voorlopig in Syrië. En Utrechtse burgemeester erkent falen rond weggepest homostel. <totstuken> De politietop geeft geen duidelijk beeld van de wapenvergunningen die er worden afgegeven. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Driekwart van de korpsen weet niet hoeveel wapens burgers hebben, hoeveel controles van vergunningen er zijn en hoeveel vergunningen zijn ingetrokken. De korpsen werken met een registratiesysteem waaruit weinig informatie te halen is. In 2006 is een goedkoop registratiesysteem aangeschaft dat weinig overzicht geeft. De politie en het ministerie van Veiligheid weten al langer dat het systeem tekortschiet. Door de schietpartij in Alphen aan de Rijn is het probleem weer actueel geworden. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid is ermee bezig. De raad komt waarschijnlijk eind september met aanbevelingen. Shell stopt niet uit eigen beweging met zijn activiteiten in Syrië. Dat heeft president-directeur Dick Benschop van Shell Nederland gezegd na een gesprek met de Tweede Kamer. Hij zei dat een beslissing om Syrië te boycotten... uit de politiek moet komen en dat Shell die dan zal volgen. Ben Schop verwacht dat de EU binnenkort een olieboycott zal afkondigen. De oppositie in de Kamer vindt dat Shell zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen... en voorlopig moet stoppen in Syrië. Het bewind van president Assad slaat al maanden bloedig protesten neer. Benschop benadrukte dat je bij energiesancties goed moet weten wat je doet. Je moet niet de bevolking treffen... en we hebben ook een verantwoordelijkheid voor onze personeelsleden, zei hij. De man die vorig jaar in Arnhem tijdens het zomercarnaval Rio aan de Rijn... iemand doodschoot, is veroordeeld tot 20 jaar cel. Het slachtoffer kwam uit Den Haag. De moord was een vergelding voor een schietpartij in 2004 op Curaçao. Daarbij werd de 30-jarige man die nu is veroordeeld, vijf keer geraakt. Met de schietpartij in Arnhem raakten twee bezoekers gewond. Dit jaar gaat Rio aan de Rijn niet door. De organisatie zegt dat er geen geld is voor extra veiligheidsmaatregelen. In Utrecht is te weinig gedaan om een weggepest homostel te beschermen. Dat heeft burgemeester Wolfsen toegegeven. Het stel werd in de wijk Leidse Rijn geterroriseerd door een groep buurtjongens. Een tijd geleden zijn de twee mannen verhuisd. Ze voelen zich niet gesteund door gemeente, politie en het OM. Wolfsen erkent dat de autoriteiten steken hebben laten vallen. Hij ervaart de situatie als een persoonlijke nederlaag en heeft excuses aangeboden. Er is te weinig gedaan met getuigenverklaringen en de communicatie met de slachtoffers is niet goed geweest. Om te voorkomen dat instanties in Utrecht weer langs elkaar heen werken, wordt voor dit soort zaken een vertrouwenspersoon aangesteld. De gemeenteraad in Utrecht vergadert over de kwestie, maar politieke gevolgen blijven vermoedelijk uit.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 het grootste opvangkamp ter wereld. Het kamp was bedoeld voor de opvang van 90.000 vluchtelingen... maar er zitten er nu zo'n 440.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie is de schenking van IKEA... de grootste particuliere gift in het 60-jarig bestaan. De nationale overgangsraad in Libië heeft strijders van Gaddafi een ultimatum gesteld. Uitelijk zaterdag moeten ze zich overgeven. Daarna zullen de steden die ze nog in handen hebben, waaronder Sirte, met geweld worden ingenomen. De leider van de raad, Jalil, roept de inwoners op mee te werken. Muammar Gaddafi zelf zou Tripoli vrijdag hebben verlaten. Een bodyguard van de familie heeft dat tegen Sky News gezegd. Gaddafi zou naar Saba zijn gegaan, een stad in de woestijn in het zuiden van Libië, waar hij nog veel aanhangers heeft. De stroomstoring in Utrecht is voorbij, alle huishoudens hebben weer elektriciteit. Rond half elf ontstond de storing in een groot transformatorstation, waardoor zo'n 20.000 huishoudens geen stroom hadden. Iedereen heeft nu weer elektriciteit, een paar honderd huishoudens dankzij een noodaggregaat. In Alkmaar heeft prinses Maxima het eerste blijf van mijn lijfhuis geopend... waarvan het adres openbaar is. Het pand heeft een fel oranje deur... en een bord maakt duidelijk dat het een opvanghuis is. Daarmee wordt volgens de initiatiefnemers onderstreept... dat huiselijk geweld onacceptabel is... en dat slachtoffers zich niet hoeven te schamen. Bovendien kan een openbare locatie ook zichtbaar... en dus beter worden beveiligd. Het zogeheten Oranjehuis in Alkmaar heeft plaats voor twaalf mensen. Het weer nog kans op een enkele bui, vooral in het noorden. Vanavond opklaringen, het koelt vannacht af tot 11 graden aan zee en 7 in het binnenland. Morgen opnieuw bewolkt, in het noorden ook weer kans op een bui. In de rest van het land droog en af en toe zon, het wordt al 19 graden. De dagen daarna veel zon, met temperaturen oplopend tot 25 graden. ANEB ah verkeersinformatie. In totaal staat er 160 kilometer file. Verweg de meeste file staan op de wegen rond Amsterdam... door problemen eerder op de middag op de A10. De A10 West. Ja, de rijstroken zijn weer vrij. Maar vooral op de omleidingsroute is het nu heel druk. Andere opvallende file op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Het staat tussen Twello en Deventer-Oost. 7 kilometer. Is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is bij Deventer-Oost helemaal dicht. De andere kant op loopt het vast door kijkers vanuit Hengelo. Tussen Badmen en Deventer-Oost. Vier kilometer. Dan de A10. Op de A10 Zuid en Oost staat het helemaal vast. Tussen Westpoort en Zeeburg. 18 kilometer. Omdat het tussen eerdere omleidingsroute was. Is ook een wagen met pech strand bij Zeeburg. De linker rijstrook is dicht. Op de A10 West staat nog wel file, maar die is niet zo lang. De A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Hendrik de Ambacht en Knoopend Gorkum, 16 kilometer. Dat hangt samen met eerdere problemen op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Everdingen en knopend Gorken, maar liefst 19 kilometer na een ongeluk. De weg is daar weer vrij. Je kunt wel beter omrijden via de A2 en de A15 via Knopendijl. Op de N15 vanuit Euroports tussen Rozenburg en Spijkenisse 6 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie.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 Goedemiddag, zeven minuten over vijf. Zometeen gaan we kijken hoe het vandaag in Libië is. Maar eerst Syrië. In Den Haag. Want oliemaatschappij Shell is niet bereid haar activiteit in Syrië te beperken of te staken om het gewelddadige regime daar op de knieën te krijgen. Met die boodschap was Shell topman Dick Benschop vanmiddag naar de Tweede Kamer gekomen. Hij was daar op uitnodiging van D66-leider Pertolt. Wilke Baum daar in Den Haag heeft na afloop de mensen opgevangen. De boodschap: Shell geeft dus niet toe aan de politieke druk. Waarom niet? Ja, de hoofdboodschap van Dick Benschop was hier: sancties zijn een zaak van de politiek van de internationale gemeenschap. Het bedrijf, het bedrijf heeft daarvoor twee overwegingen. Ze willen zelf wel sancties nemen of, of maatregelen nemen als de eigen mensen daar in Syrië gevaar lopen. Lokale mensen en mensen van uit andere landen. En ze nemen sancties als de internationale politiek dat wil, anders doen ze dat niet. De, de, de oliegigant die wil niet voor de troepen uitlopen en zal dus geen initiatieven nemen, was de boodschap van Benschop. Dus als we nu zouden besluiten het land te verlaten... zou dat eigenlijk een soort politieke uitspraak zijn. Uh, en, en dat doen wij niet uit een principiële reden. De politiek moet die grenzen zetten. Wij moeten niet op de stoel van de politiek gaan, zetten, gaan zitten. En als we, dat, als we dat doen op een manier die verkeerd begrepen wordt... dan brengen we ook nog onze mensen daarin gevaar. Maar zegt Binschop dan... Tegelijkertijd wel dat wel met Shell valt te praten over sancties... als de internationale gemeenschap dat wil? Ja, dat klopt. Zo is het precies. Als de internationale gemeenschap vindt dat er sancties moeten worden uh, getroffen tegen Syrië... Dan, uh, dan, neemt, dan neemt Shell die over. Uh, maar dat is wel een voorwaarde die Shell stelt. Anders doen ze niks. Ze vinden het de verantwoordelijkheid van de politiek. En ze gaan er overigens ook van uit dat de Verenigde Staten en de Europese Unie... binnenkort met nieuwe sancties komen tegen Syrië. Nu ook op het gebied van energie. En dan zal de oliemaatschappij die wel degelijk over Beloofde het, het werd wel duidelijk ook in het gesprek met de Kamercommissie dat de verwachting is dat in de, in de komende dag of de komende dagen de Europese Unie de bestaande sancties verder zal aanscherpen. En dat er hoogstwaarschijnlijk een sanctie op het gebied van uh, export van olie uh, op komst is. Amerika heeft dat al, dat de Europese Unie dat ook zal doen. En dat betekent dan dat wij ook uh, uh, onze, onze handelsactiviteiten met uh, Syrië, het, het halen van olie uit Syrië, uh, zullen, zullen staken, want wij voldoen uh, aan, aan de sancties en wij zullen die, uh, die implementeren. En dat betekent dat er aan die activiteit dan uh, vrij snel een, een einde uh, zal komen. Hoe hebben Kamerleden op zijn verhaal gereageerd, Wilkom? Het laat zich een beetje raden dat de linkse oppositie, die voorstander is van meer sancties tegen Shell, dat die linkse oppositie teleurgesteld was. Ze vinden dat het bedrijf ook een eigen verantwoordelijkheid heeft voor de situatie daar en voor veranderingen van de situatie daar en vindt het daarom dat Shell zelf in actie moet komen. En onder andere Joël Voordewind van de ChristenUnie die veroordeelde het optreden van Shell in harde bewoordingen. Ik vond het toch wel ontluisterend om te horen dat Shell zelf helemaal geen eigen morele afweging maakt over hetgeen wat er nu gebeurt. Als we meer dan 2000 slachtoffers hebben... Het is geen overweging voor Shell om zich op een gegeven moment terug te trekken. Nou, dat vind ik nogal een egoïstische en egocentrische manier van kijken naar uh, Syrië. Nou, egoïstisch en egocentrisch dus, zegt uh, voor de wind van de ChristenUnie... over de opstelling van Shell in Syrië. Uh, maar de regeringspartijen die zien dat heel anders in de Tweede Kamer. Die vinden de opstelling van de oliereus zeer verdedigbaar. En vinden het ook heel erg logisch dat het bedrijf daar niet voor de troepen uit gaat lopen... zegt VVD-Kamerlid Hand ten Broeke. Ik vind heel veel van wat Shell zegt logisch. Het is ook uh, gebaseerd op de feiten. Uh, nogmaals, uh, wat, wat, wat goed was, is dat Shell vandaag eens heeft uitgelegd... dat er geen Shell benzine in Syrische tanks zit. Wat sommige mensen wel eens beweren. Ik ben er wel voor dat Assad daar eh, zo snel mogelijk verdwijnt. Dat het ophoudt met die mensenrechten schendingen die op grote schaal plaatsvinden. Nou, als een boycott op energieniveau daaraan zou kunnen bijdragen... dan zijn wij daar geen principiële tegenstander van. Maar ik ben er nog niet van overtuigd dat dat zomaar even effectief zal zijn. Daar moet het echt heel slim voor doen. Ja, Shell is dus alles bij elkaar niet heel erg onder de indruk van de kritiek uit de Tweede Kamer. Dat is ook best gemakkelijk voor het bedrijf, want het gaat hier om een kamerminderheid. Weliswaar een grote minderheid van alle linkse partijen en de ChristenUnie, maar nog steeds geen meerderheid. En het bedrijf zal pas gaan meedoen aan sancties tegen Syrië als de internationale gemeenschap die oplegt. Of als het eigen personeel onmiddellijk gevaar loopt. En dat is op dit moment nog niet het geval. Welke dankjewel. Meer over Syrië. President Assad lijkt nu ook de onvoorwaardelijke steun... van de laatste bondgenoot te verliezen, Iran. Volgens de Franse krant Le Figaro heeft Iran kritiek geuit... op de manier waarop Assad het volksprotest... tegen zijn regime de kop indrukt. Het shiïtisch bewind in Iran heeft het regime in Syrië... altijd door dik en dun gesteund. Bertus Hendricks, Midden-Oosterdeskundig van het Instituut Klingendaal. Goedemiddag, Bertus. Goedemiddag, Luciana. Kunnen wij hier voorzichtig spreken van een omslag? Nou, in ieder geval is het een opmerkelijk en belangrijk bericht. Ik, ik weet niet precies hoe je het moet interpreteren. Het kan aan de ene kant zijn een vorm van uh, druk uitoefenen op Assad... Uh, om toch echt uh, uh, uh, uh, ernst te maken met die hervorming... en op te houden met dat uh, doodschieten van al die demonstranten. andere anderzijds uh, voelhorens uitsteken en boodschappen afgeven... aan een mogelijk een opvolger van Assad. Want kijk, voor uh, Iran is uh, Syrië heel belangrijk, ook vanwege de bondgenootschap met Hezbollah in Libanon en, uh, en vanwege het feit dat Syrië een van de landen... is die nog een, een, een deel van het land bezet heeft uh, gezien door uh, Israël, de Golanhoogte, dus die moet in dat anti-westerse, anti, uh, anti israëlische front blijven. Dat is voor de, voor de Iraniërs belangrijk. En ze kunnen niet alles op de persoon en, uh, en, en de partij van Assad zetten. Dus het is een beetje al kijken van uh, wat gebeurt er misschien na die tijd. Want uh, kan het dan zo zijn dat ze al gesprekken voeren met de Syrische oppositie... Zo als wel wordt gesuggereerd... Ja, er zijn berichten in, uh, in deze richting, er zou een ontmoeting hebben plaatsgevonden in een hoofdstad tussen de vertegenwoordigers van Iran uh, en uh, vertegenwoordigers van de uh, Syrische oppositie. Um, er is ook een bezoek geweest van Qatar, hè, dat uh, vaak een, een tegenwoordig een bemiddelende rol speelt, een actieve diplomatieke rol, ook uh, Libië actief heeft gesteund, uh, die een bezoek zou hebben gebracht, of die hebben een bezoek gebracht, uh, de, de premier uh, aan Iran, is daar ook over uh, Syrië gesproken, wat mij ook opviel, is dat Hezbollah, de andere eh, loyale bondgenoot eh, van Syrië, de leider van Hassan Nasrallah, eh, die, eh, die had een grote rally, de laatste rally van, van de Hezbollah-partij, een grote reden. En eh, daar riep hij op om eh, Syrië te steunen in zijn strijd voor hervormingen. Maar met de nadruk op die hervormingen, en dat doen ook de Iraniërs, die, die roepen dus, eh, en zetten Assad onder druk om die hervormingen door te voeren, omdat ze anders vrezen, eh, dat hij echt eh, valt. En zij willen niet vallen samen met hem, want hun belangen gaan verder, dat geldt zowel voor Iran eh, als voor Hezbollah... dan eh, het bewind alleen in, eh, in Syrië. Ja, en als je even kijkt naar Assad, eh, stel dat hij die steun echt verliest van Iran... kan hij voortbestaan politiek zonder de steun van Iran... Nou ja, dat is wel, die steun van Nederland is wel heel belangrijk uh, geweest. Uh, ook, ook financiële steun. Uh, uh, maar, uh, kijk, Syrië is uh, tamelijk uh, autarkisch. Hè. De, de grootste, uh, ze kunnen zichzelf voeden. Er is genoeg uh, landbouwgrond en landbouwopbrengsten uh, om dat te doen. Uh, maar het zou in grote problemen komen. Als bijvoorbeeld de, de Europese uh, en internationale inspanningen... om de, uh, een olieboycott af te kondigen. Dat is ongeveer 30% van hun inkomen. Ja, dan zouden ze erg in grote problemen komen. En dan zou Iran kunnen bijspringen, maar ook niet onbeperkt. Want ook de Iraniërs eh, hebben niet onbeperkt fondsen eh, beschikbaar. Dus die, die waarschuwing, eh, of eh, het eh, alvast zoeken naar een alternatief... als Assad vervalt, eh, dat is daarom een belangrijke tegenslag eh, voor Assad. En het zegt misschien ook iets over hoe het regime eraan aan toe is. Want de Iranischen weten wel natuurlijk van heel dichtbij... hoe het toegaat in Syrië. Of hij nog stevig in, in het zadel zit. Ja, ja. ja. Dat wordt dus, dus minder stevig, zo te horen. Ja, ja, ja dat, dat is ook een indicatie die je daaruit kunt afleiden. Bertus Hendricks, dank je wel. Graag gedaan. Straks spreken we Jan van Halst over zijn vertrek bij FC Twente. Verkeersinformatie. Een aantal lange files. Wijnand Zwaan bij de, ja. de ANWB. deze avondspit staat bol van de problemen. De twee grootste problemen haal ik er eventjes uit. De A1 Apeldoorn richting Hengelo. Het is een ravage bij Deventer-Oost. Er zijn vier vrachtwagens op elkaar gereden. Eentje is gekanteld. Er zijn ook nog twee busjes bij. Tussen de afrit Voorst en Deventer-Oost. 10 kilometer file. De weg is natuurlijk helemaal dicht. Verkeer richting het kan beter omrijden via Zwolle. De andere kant op loopt het ook vast door kijkers. Bij Amsterdam flinke problemen na uh, ongelukken op de A10. Staat nog, de langste file staat nog tussen de afrit IJmuiden en Knoopend Watergraafsmeer. 15 kilometer. Er zijn een paar wagens met pech en er is één rij dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal Het Lucella Carasso en Tim Overdijk. Tekenen van vooruitgang in Libië. De Nationale Overgangsraad heeft de haven van Tripoli heropend. Ook kan het vliegverkeer van en naar de luchthaven van de hoofdstad binnen enkele dagen worden hervat. Zo is de verwachting. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken van de Overgangsraad is Tripoli nu echt van de Libiërs. في عاصمتنا عروس البحر وبمساعدة إخوانهم اخوانهم الثوار في المناطق الاخرى فهزموا الكثائب شر الثوار في المناطق Welkom in onze nieuwe hoofdstad, zegt de minister. Met behulp van het volk en van onze strijdende broeders... hebben we de vijand verslagen. In Tripoli, correspondent Thomas Erdbrink eh, zet de feiten op de rij. Klopt dat wat deze man zo optimistisch beweert? Nou ja, eigenlijk wel. Als ik zo de afgelopen dagen een beetje naga, naga dan, inderdaad, er zijn weer schepen de haven binnengekomen. Maar de stad is ook echt tot leven gekomen. Mensen zijn aan het winkelen, maken zich klaar voor het einde van de Ramadan dat morgen is. De gezinnen kopen nieuwe kleren. Er wordt eten gekocht. De weg naar Tunesië is open, belangrijkste, belangrijke toevoerweg voor, voor, voor, voor voedsel en water en andere dingen. En ja, de stad voelt veilig aan. De journalisten gaan zonder kogel weer een straat op. Er zijn geen incidenten meer gemeld. Tripoli is nu echt in handen van de rebellen. Ja, Je maakt de referentie aan uh, het einde van de ramadan, het Suikerfeest, wat hier in Nederland al op sommige plekken wordt gevierd. Morgen in Libië. Bespeur je al een soort ontlading ook bij de mensen die de afgelopen weken in spanning hebben afgewacht? Ja, gisteravond was er, uh, was er zeker een ontlading. Je ziet dat steeds meer mensen op dat centrale plein, hè, vroeger dat het groene plein, naar Gaddafi's ideologie die rondom de kleur groen uh, ook een beetje draaide, de, de kleur van de islam. Het plein is nu het plein van de martelaren genoemd, maar ondanks uh, de macabere mag, mag, naam wordt daar iedere avond meer gefeest door meer mensen. Dat gaat natuurlijk met veel in de lucht schieten, maar ook uh, met gezang, voetbalachtige liederen. En dat, dat, dat, dat, dat, dat klinkt zo de hele avond over, over die stad. Dat het wordt meer en meer. En um, ja, het is, het is feest, men voelt hij vrij. Het, het draait niet, echt, niet eens zoveel om het suikerfeest. Maar ja, mensen beginnen zich nu te beseffen dat die man, die familie... die 42 jaar lang uh, ja, hun leven uh, bepaalde, dat hij echt weg is en niet meer terugkomt. En, en de, de, dat beseffen, dat gaat langzaam. Het is natuurlijk een groot trauma, maar ja, het feest uh, wordt er uh, des te intensiever op iedere dag. Ja, dat is Tripoli. Maar groen is het nog steeds in Sirte. Het laatste bolwerk van de aanhangers van Gaddafi. Uh, de opstandelingen hebben de strijders daar nog vier. Vier dagen de tijd te geven om zich over te geven. Is dat niet wat overmoedig? Um, ik... Het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat uh, de vlucht van de, van de familieleden van Gaddafi naar Algerije een heel belangrijk teken is uh, uh, ja, naar, de, naar, de, naar degene die Gaddafi nog steunen toe. Het laat gewoon zien dat als een, zijn, zijn, echt zijn inner circle en zijn meist, de mensen die hem het meest aan het hart liggen al het land zijn ontvlucht, want daar komt het feitelijk op uit, ja, dat het toch weinig zin heeft om door te vechten. Nou, er zijn al dorpjes rondom dat plaatsje Seerte, wat we in Nederland natuurlijk allemaal goed kennen, om dat er destijds maanden geleden die Nederlandse helikopter uh, was, was geland... om, uh, om uh, mensen te evacueren. Nou, Die, die dorpjes rondom die stad... Ja, die hebben zich eigenlijk al na uh, onderhandelingen gewoon overgegeven. En ja, het hangt er al vanaf hoeveel mensen in zeer bereid zijn om zich nu dood te vechten. En misschien zijn er ook pragmatici tussen die denken van... nou, laten deze strijd aan ons voorbij gaan. Maar we kunnen altijd later nog een soort van opstandje beginnen. Zeg en Thomas, ondertussen heeft de voorzitter van de overgangsraad Jalil... ook laten weten geen VN-vredesmacht nodig te hebben... voor al die problemen in het land. Wat is jouw inschatting? Kunnen ze het echt zelf aan? Ik denk het wel. Eén uh, ding wat me heel erg heeft verbaasd hier... zeker als ik vergelijk met Irak... waar ik uh, twee jaar lang heb gewerkt... is dat er toch uh, meer samenhang is. Dat betekent niet dat, dat alles goed zal gaan in het nieuwe Libië. Dat betekent niet dat er uh, bekende Al-Qaeda-leden zijn... die nu hier een belangrijke rol spelen. Want dat is ook het verhaal van, van, van Libië. Uh, maar dat betekent feitelijk wel dat er een soort van ja, algemene afspraak is... van we gaan, we gaan toch echt ons best doen om het, om het hier te maken. En ik denk als je hier buitenlandse troepen... op op de grond zou zetten, dan werkt dat eerder provocerend dan stabiliserend. Goed, samenhang dus in het land. Maar een beeld wat ik maar niet kan vergeten... is al die mensen die rondliepen na de val van het, uh, het hoofdkwartier van Gaddafi... met al die wapens, is, is die onveiligheid het grootste probleem? Ik denk het wel, uh, ja, destijds was het duidelijk, hè? Het, het, het, het, het hoofdkwartier van Gaddafi werd, uh, werd belegerd door mensen, geplunderd, iedereen kwam met een prachtig nieuw wapen naar buiten gerend. Uh, we hebben de tv-beelden natuurlijk allemaal gezien en ja, die wapens die liggen nu nog uh, onder, onder bedden in slaapkamers en in, in, in, in keukenkastjes en de, de overgangsraad wil nu een soort van beloningssysteem gaan instellen voor, voor het inleveren van die wapens. En, ja, ik denk dat dat toch moeilijk wordt. Want veel mensen die, die, die voelen natuurlijk op hun water aan dat de situatie instabiel is. En dan denkt natuurlijk iedere huisvader, eh, broer en eh, eh, ja, andere man natuurlijk het zijn eerste instinct zal zijn. Ik moet toch kunnen zorgen dat ik mijn familie kan verdedigen. Ik ga dat wapen niet inleveren voor een, een paar honderd euro of waarschijnlijk nog een stuk minder. Dus dat is echt een, echt, echt een groot probleem. En kan natuurlijk tot de toekomst, mochten er bepaalde breuklijnen ontstaan, eh, ja, dan, dan zijn die wapens eh, aanwezig en... Eh, ja, we kunnen zo uit die keukenkastjes gehaald worden. Thomas Ebrink aan de vooravond van het suikerfeest in Tripoli... met de nadruk op feest. Dan voetbalnieuws. Jan van Halst vertrekt binnenkort bij FC Twente. Hij had achter de schermen als algemeen manager... manager algemene zaken, moet ik zeggen... een belangrijke rol in het succes van Twente. Jan van Halst werkt acht jaar in, bij Twente. Goedemiddag. Goedemiddag. En toen was het genoeg? Ja, voor mijn gevoel wel... Uh, ik, uh, ik heb geleerd in mijn leven dat, uh, dat je je gevoel altijd moet volgen. We hebben acht jaar heel intensief gewerkt om deze club te brengen tot uh, waar we nu met elkaar zijn. Uh, fysiek, in fysiek opzicht zijn we in de afrondende fase van de uitbreiding van de U.S. zoals wij de, hier dat noemen, de Tweede Ring. En uh, we staan uh, in, aan de vooravond van uh, weer een, een lange intensieve periode... met allerlei ambitieuze plannen en uitbreidingsplanningen... Uh, uh, nou, ik vind als je daar een prominente rol in speelt en ik werd geacht daar een, een prominente rol in te spelen... dan moet je wel uh, van tevoren goed nadenken of je dat project van het begin tot het einde gaat volbrengen. En dat kon nou, u maar gewoon... niet meer opbrengen? Mijn gevoel gaf aan dat ik twijfel had uh, over het feit of ik, dat ik die periode van A tot Z uh, erbij zou kunnen blijven. Uh, en dan vind ik ook dat je eerlijk moet zijn en uh, in het belang van de club moet denken... en ook uh, je gevoel moet volgen en uh, van tevoren al aan moet geven, nou ja, dan stopt het hier voor mij. En waar werd dat gevoel door veroorzaakt? Ja, dat, dat is heel lastig door allerlei uh, omstandigheden, maar ik vind het heel moeilijk om, om uh, aan te geven waar je door uh, wordt beïnvloed. Ik keek gewoon naar de komende periode ik denk, ja, is, uh, wil ik zo uh, eigenlijk de rest van mijn leven, want daar komt het eigenlijk wel op neer, uh, wow. dezelfde rol blijven spelen. Nou ja, kijk, de, nieuwe planning is je jaar, voor het leven. Zeg maar. ja, ja. ja, nou ja, dan, dan, dan, dan, dan, dan ben je al over de vijftig heen en dan zijn er niet veel mogelijkheden meer om andere, andere kant op te gaan. Dus uh, nou ja, dat alles bij elkaar uh, opgeteld, ik, ik denk nee, ik moet gewoon eerlijk zijn mijn gevoel volgen en het nu uh, aan de club aangeven. En leidt dat gevoel u naar een andere club? Nee, nee ja, daar, daar word ik natuurlijk mee geconfronteerd en dat is ook logisch en heel begrijpelijk. Maar uh, nee, uh, gelukkig, gelukkig niet uh, en heb ik deze beslissing in totale onafhankelijkheid kunnen nemen. En dat is ook belangrijk, want dit is wel een van de belangrijke beslissingen uit mijn leven. Omdat FC ja, Twint is toch een beetje je kindje geworden helemaal, als je kijkt naar de laatste jaren. En dat moest je eigenlijk niet beïnvloed worden door allerlei omgevingsfactoren die die, die, die eventuele beslissingen zouden moeten bevorderen of, of versnellen. Ik heb er gewoon een ander rust over na kunnen denken, gelukkig. Zeg, en hoe bent u met Johan Cruijff eigenlijk? Ja, ja, die ken ik niet. Nee, ik nooit denk. ontmoet? Nee, u blijft speculeren, dat vindt u leuk. <laughs> nee, ik, ik vraag hoor. gewoon hoe u met Johan Cruijff bent. <laughs> nee, ja, nee, die ken ik niet. nee, die ken oh. ik niet. Nee, want bij nee. Ajax zoeken ze nog een algemeen directeur. Maar als Johan Cruijff u niet kent, dan, dan zal dat het wel niet worden, toch? Nee, nee. Nou, laten we het daarop houden dan. Nou, zou u het wel willen? Nee, ik heb er nog helemaal niet over nagedacht. Dat is ook het fijne van, uh, tenminste vind ik persoonlijk, dat ik de komende periode eens na, na kan gaan denken over... wil ik wel in de voetbal uh, uh, blijven of wil ik in een hele andere richting opgaan? Kan, kan, kan je het maken van Twente naar Ajax? Nou, nee, kijk, ja, er zijn wel meer moves geweest, maar dat, dat wordt wel een lastige natuurlijk. Maar daarom wil ik ook een uh, periode inlassen voor mezelf, dat ik uh, over, over alle mogelijkheden, en ik ga niet in uh, op je speculaties, want de volgende keer zegt u, ja, je, je vrouw roept je naar huis, omdat je er vaak van huis bent geweest, ja, het is allemaal niet aan de orde. Ik, en dat vind ik ook het prettig en uh, daardoor kan ik ook iedereen recht in de ogen aan blijven krijgen. Nou, wel hobby's om de tijd na Twente een beetje door te brengen? Nee, nee, want die, uh, die heb ik de laatste jaren verstop. Oh. Mijn hele sociale leven ook een beetje. Dus uh, misschien kan ik daar in eerste instantie... Nou, ja, Golfen of zo doen veel mensen uit het voetbal. He? Nee, nee, nee, dat ga ik zeker <lacht> doen. Nou, Jan van Halst, uh, dank. En uh, succes met de zoektocht naar een nieuwe carrière. Ja, dank u wel. Dag. Dag. De politietop heeft niet of nauwelijks zicht op... hoe het met de verlening van wapenvergunningen is gesteld. Dat blijkt uit onderzoek van NOS-collega Ilan Sluis. Nou, naar en daar... aanleiding van de schietpartij in Alphen aan de Rijn... hebben we een uitgebreide vragenlijst opgesteld. Die hebben we aan alle 25 korpsen in Nederland gestuurd. En we hebben eigenlijk aan ze gevraagd hoe het zit uh, met alle wapenvergunningen. Dus uh, hoeveel er zijn, maar ook hoeveel er gecontroleerd zijn uh, in 2011, in 2010. Maar ook bijvoorbeeld heel specifiek uh, na de schietpartij in Alphen aan de Rijn. Uh, en wat dan de uitkomsten zijn van die extra controles. Hè, na Alphen aan de Rijn er wapens in beslag zijn genomen. Of dat de vergunningen zijn ingetrokken. Daaruit bleek eigenlijk dat uh, de meeste korpsen het zelf... ook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 Ja, politieregistratiesystemen, politiedatasystemen leveren wel vaker dit soort uh, problemen op. Er wordt wel een hoop ingestopt, maar je kunt er weinig uh, uithalen. In ieder geval wat betreft de analyse en uh, cijfers en ontwikkelingen. Waardoor dus de meeste korpschefs dus niet weten of het beleid dat ze voeren goed is of dat er zou moeten worden aangepast. Verbaast dat u? Ja, het verbaast natuurlijk altijd dit soort uh, zaken. Kijk, het is... Politie- registratiesystemen worden vaak ingericht om uh, zaken te kunnen draaien. Hè? Om uh, verdachten te kunnen aanhouden, een strafzaak te kunnen beginnen. En in het geval van die vuurwapens, uh, of iemand aan het vereiste voldoet. En of de, de, controle, uh, de controle blijkt dat het allemaal uh, goed zit uh, daar thuis. En of die ook voldoende uh, vaak verschijnt op de schietvereniging. Uh, maar dat soort systemen, uh, die kijken maar één kant op. Uh, en het is dan heel moeilijk om daar een rode draad uit te halen te gaan tellen en te gaan meten, laat staan om ontwikkeling aan te geven. En uh, ja, het is jammer dat men nog zo recent heeft, dat dit systeem is geloof ik van 2006, nog heeft gekozen voor een dergelijk uh, systeem dat dat dan niet kan. Ja, vijf jaar oud, beperkt. Je kunt niet de benodigde informatie leveren. Hoe kan het dat de politie voor dit soort gebrekkige systemen kiest dan? Uh, volgens mij heeft dat vooral mee te maken dat de politieorganisatie uh, als, als justitiegerichte organisatie heel erg in gevallen denkt, in casuïstiek denkt. Dus casuïstisch is georiënteerd en ook zo is georganiseerd. En bij de keuze van ja, hoe men dingen administreert, registreert, niet primair uh, en soms ook pas veel later uh, um, denkt in termen van hoe uh, kunnen we hier nu ook cijfers uithalen, ontwikkelingen uithalen. Uh, en beleid uh, op baseren. Maar dat is wel wat na het incident in Alphen Rijn is besloten. Dat dat moet gaan uh, veranderen. Wat moet er echt gebeuren dan volgens u? Nou, ik denk dat het systeem of moet worden aangepast of vervangen. Uh, en dat kan daar mooi mee in de vorming van de landelijke politie. Want daar komt dan ook een nieuw uh, dataregistratiesysteem uh, voor. Uh, voor een systeem dat dat wel kan. Dat zowel goed mensen, individuen in de gaten kan uh, houden. Als ook kan uh, tellen en meten. En een ontwikkeling kan uh, weergeven. Noodzakelijk. Het lijkt me heel verstandig om dat te gaan doen, ja. Jaap Timmer, veiligheid aan de Winnersheim Hogeschool, dank u wel. Graag gedaan. Het Emma kinderziekenhuis AMC bouwt het beste kinderziekenhuis ter wereld. Ik bouw mee. U ook? Kijk op steunemma.nl. Robert ten Brink.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 Shell stopt niet uit eigen beweging met zijn activiteiten in Syrië. Volgens het olieconcern moet een beslissing om Syrië te boycotten uit de politiek komen. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer vinden dat Shell zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen en voorlopig moet stoppen in Syrië. De overheid van Bonaire moet strengere eisen stellen aan de brandveiligheid van olietanks op het eiland. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid. In september vorig jaar woedde er na blikseminslag een grote brand in twee opslagtanks. Door slecht onderhoud en door de falende brandbestrijding kon het vuur in een van de tanks niet worden geblust. Het illegaal vervoeren en dumpen van afval is een van de snelst groeiende takken van de georganiseerde misdaad. Er valt veel winst te behalen met die illegale praktijken omdat de risico's vrij klein zijn en de opbrengst heel hoog. Dat zegt de Europese politieorganisatie Europol. Het afval wordt vooral vervoerd tussen landen in het noorden van Europa. De Nationale Overgangsraad in Libië heeft strijders van Gaddafi... tot zaterdag de tijd gegeven zich over te geven. Daarnaast zullen de steden die zij nog in handen hebben, waaronder Sirte... met geweld worden ingenomen. Burgers wordt opgeroepen mee te werken aan een geweldloze overgave. Intussen wil de Overgangsraad dat Algerije, de familie van Gaddafi... die gisteren de grens overstak, uitlevert. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. En hier is Gerrit Hiemstra. De meeste buien zijn verdwenen. Alleen in de buurt van Tiel en in het oosten van Drenthe zitten nog een paar. Vanavond en vannacht klaart het grotendeels op... maar het noorden en noordwesten houden kans op een bui. In de rest van het land wordt het een frisse nacht... met 10 graden aan zee en 7 graden in het binnenland. En ook kan het plaatselijk behoorlijk mistig worden... en het verkeer kan daar morgenochtend flink last van hebben. Morgenochtend begint het dus mistig of nevelig, later in de ochtend klaart het op. De zon breekt door, maar in het oosten en midden van het land kan in de loop van de dag opnieuw een bui overtrekken. Het wordt 17 graden op de Warren tot een graad of 19 in het zuiden. De wind waait uit het westen en is zwak tot matig kracht 3 of minder. Donderdagochtend kan het weer flink mistig zijn, maar overdag schijnt de zon en blijft het droog. Er is nauwelijks wind en het wordt aangenaam weer met 18 tot 22 graden. En vrijdag doet de temperatuur er nog een schepje bovenop... met 20 tot 24 graden. ANRB Verkeersinformatie. De avondspits die bol staat van de problemen. 160 kilometer file staat er in totaal op de A1 bij Deventer is het mis. De A1 is voorlopig dicht na een ernstig ongeluk. Ook is er nog steeds sprake van een klein verkeersinfarct rond Amsterdam, na eerdere problemen op de A10 West. Maar de bijzonderheden die er zijn, op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. De weg is dicht bij Knoopend Beekbergen. Een stuk verderop bij Deventer-Oost zijn vier vrachtwagens op elkaar gereden. Het is een flinke ravage daar. staat staat file tussen Kootwijk en Knoopend Beekbergen, zeven kilometer. Vanaf daar kunt u omrijden via Zwolle. Een stuk verderop in de afsluiting staat file tussen de afrit Voorst en Deventer Oost, 8 kilometer. De andere kant op, de kijkersfile tussen Badmen en Deventer Oost, 5 kilometer. De A10, de ring van Amsterdam, waren eerder vanmiddag problemen op de A10 West. Nou, het verkeersbeeld is daar al lang weer normaal. Maar uh, veel mensen blijven toch omrijden via de A10 Oost. En daar staat file tussen de afrit IJmuiden en Duivendrecht, 12 kilometer. De beste klantrelatie... Onderhoud je met CRM software van Archie.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 Stem vandaag nog op www.debesteradiocommercial.nl Vijf over half zes, een grote overwinning voor België... op de wereldkampioenschappen atletiek in Zuid-Korea vandaag. Eén van de tweelingbroers, Borle, heeft het brons binnengesleept. Een 400 meter sprint. We zijn weg met een sterke start van James onmiddellijk. Ook Jonathan Borle goed weg, Kevin volgt hem... Waar zit Merit? Oh, het ligt helemaal gelijk. Over de ganse lengte, over de acht deelnemers. James voor Merit, maar ook de Borlais houden stand. Kevin gaat mee in de bocht. Binnenbaan is geklopt. En dan kunnen de Borlais mee met de twee topfavorieten. Ze kunnen mee met de topfavorieten. En het is Merit aan de leiding voor James. Kevin Borlés op weg naar wat? Naar brons? Nee, het wordt een vierde plaats. Het is James die het haalt. En Borlée, Kevin, haalt de derde plaats. Kevin Borlée wordt derde. Ze kunnen dus mee met de topfavorieten. Althans, Kevin. De eerste Belgische medaille op het WK Atletiek. Verderd, verslaggever David Naart. Goedemiddag. Goedemiddag. Had u dat verwacht, dat een van de Borlea's op dat podium zou komen te staan? Oh, ja, achteraf is dat allemaal <laughs> uh, makkelijk om uh, te zeggen. Toen Duurlijk. ik vanochtend de startlijsten bekeek... ...had ik er wel een goede hoop op, omdat Kevin in de reeksen en in de halve finales ook al een erg goede indruk had gemaakt... ...en hij eigenlijk op dezelfde manier heeft gelopen als in de finale vanavond. Dat wil zeggen goed doseren, wedstrijd goed indelen en dan bij het uitkomen van de bocht, het ingaan van de laatste rechte lijn... ...een formidabele sprint inzetten en als hij dat vanavond opnieuw kon doen... dan was ik er vrij zeker van dat hij zeker in de buurt van het podium zou eindigen. Maar ja, dan hangt het er ook vanaf wat die anderen doen, hoe goed of hoe slecht die zijn. Dat heb je niet in de hand, maar het zijn wedstrijd gelopen. En het resultaat waar we met z'n allen op hoopten is er gelukkig ook uitgekomen. Hoe daar zijn broer Jonathan het? Die heeft het eigenlijk ook uitstekend gedaan. Het is sneu voor hem dat dat uh, nu wat ondergespeeld is natuurlijk door die bronzen medaille van zijn broer. Maar Jonathan had het erg moeilijk omdat hij in de buitenbaan moest lopen. Baan 8, dat is de meest ondankbare baan op een 400 meter wedstrijd. Want je ziet je concurrenten niet. Maar hij heeft eigenlijk dezelfde wedstrijd gelopen als zijn broer. Ook heel goed ingedeeld, goede eindsprit ingezet en uiteindelijk nog als vijfde gefinished. Ook nog in een behoorlijke tijd. Uh, dus dat is prima, maar alle aandacht gaat uh, weer naar zijn broer uit. Net als vorig jaar op het Europees kampioenschap. Toen was het ook Kevin die de show stal en vooral de gouden medaille. En uh, Jonathan als zevende bleef toen met lege handen achter. En nu derde brons op wereldniveau. Zijn de broers nu zeg maar de nationale helden in de België waar eenheid ver te zoek is? <tostimus> Wel, de vader en uh, de coach ook van de broers, die heeft uh, na de wedstrijd al meteen maar een oproep gedaan om het sportbeleid, laten we dat maar gauw weer nationaal wat maken en het weghalen bij de deelstaten, want dat werkt toch niet. We zijn al zo klein. Uh, of het nationale helden zijn? Ja, stilaan toch wel, want uh, iedereen begint ze nu te kennen. Uh, in Vlaanderen zijn ze nog wat onbekend, omdat ze geen Nederlands spreken. Dus ze uh, spreken alleen Frans, maar hun uh, resultaten die kennen de mensen natuurlijk wel. Uh, maar als ze zichzelf nu ...nog wat zouden openstellen... ...als we ze wat beter zouden leren kennen... ...ook in hun leven naast de sport... ...dan uh, ja, zijn ze voorbestemd om sterren te worden... ...zeker wel. Want daar hebben de Belgen hard behoefte aan. Uh, ja, want uh, onze successen... ...in de topsport die zijn veel meer schaars... ...en dit vind ik echt een prestatie... ...die mag gezien worden... ...want de 400 meter op een wereldkampioenschap... Daar zie je Europeanen zelden of nooit plaatsnemen op het podium. En als je die jongens dan bezig ziet, die zijn al jaren aan de weg aan het timmeren. Begeleid ook door een aardig. soms hard. Ik vraag me soms zelfs af te hard. Maar als je dan ziet dat het toch resultaat oplevert, ze zijn nog maar 23... dan uh, ja, kunnen er misschien nog wel uh, mooie dingen op ons afkomen. Wellicht volgend jaar Olympische Spelen in Londen. David Naar van de VJD, hartelijk dank. Een opsteker voor België. België heeft een medaille, maar België heeft nog steeds geen regering. Er zijn wel weer wat ontwikkelingen, want vanmiddag is formateur Di Rupo weer naar de koning geweest voor een tussentijds verslag. De afgelopen anderhalve week hebben acht betrokken partijen alle voorstellen van Di Rupo doorgenomen. Journalist Lisbeth van Impe van de Vlaamse krant Het Nieuwsblad. Goedemiddag. Goedemiddag. Gaat het er nu echt om spannen of is dit het zoveelste overleg wat op niks gaat uitlopen bij de koning? Uh, wel, het overleg bij de koning op dit moment was niet zo heel belangrijk. Ik denk dat Elio Di Rupo daar is gaan zeggen dat ze twee weken met elkaar gesproken hebben en dat ze gaan verder spreken. Maar het ziet er wel naar uit dat het uh, naar het weekend toe zal beginnen spannen. Dat is eigenlijk de, ik durf het woord bijna niet meer gebruiken, maar dat we naar de cruciale vergaderingen gaan. En ziet het er goed uit voor een nieuwe regering inmiddels? Wel, het stuk waar we nu over bezig zijn is het hele luik staatshervorming. Dat vreselijke BHV, bevoegdheden, hoe we het geld gaan verdelen, dat soort dingen. Dus dat gaat helemaal nog niet over een begroting of wat we met justitie gaan doen. Dus het gaat toch niet over een volledig regeerprogramma. Alleen over het luik staatshervorming. En daar denk ik dat we na, wat is het, intussen een jaar en twee maanden, kunnen zeggen dat dat nu echt volledig uitgediscussieerd is. En dat ze dus naar die finale kunnen gaan, waar de knopen doorgehakt worden, uh, waar iedereen weet wat hij binnenhaalt en wat hij moet toegeven, en dat je op het einde buiten komt met ja, een nieuwe structuur voor België. En dan hebben we een antwoord op die hele vraag naar een nieuwe grote staatshervorming. En dan kan eigenlijk, we kunnen eigenlijk de onderhandelingen beginnen over Waar in alle andere landen in de wereld regeringsonderhandelingen over gaan. Er zijn de budget en defensie en justitie en noem maar op. Maar dus uh, het zou kunnen zijn dat we in de komende dagen, zeg maar, uh, eindelijk de club van die, die staatshervorming gaan nemen. En dat zou wel. Uh, als we daar bijgeraken, dan denk ik dat we binnen afzienbare tijd een regering zouden kunnen hebben. En ondertussen geeft de Franstalige liberaal Didier Reinders vanaf de zijlijn commentaar... die zegt dat Vlamingen nu maar eens moeten bewijzen dat ze zonder de Vlaamse nationalisten een akkoord kunnen bereiken. Wat, wil daarmee, wat beoogt hij daarmee? Uh, Wel, uh, Iedereen is het over eens dat hij daar vooral mee wil stoken. Uh, zijn partij zit aan de tafel, hij zelfs niet... En hij is nog altijd vicepremier in de Belgische regering. Volgens de ene wil hij dat het mislukt, zodat hij nog een hele tijd vicepremier kan blijven. Want die regering blijft zitten zolang er geen nieuwe is. Um, volgens anderen is hij aan het onderhandelen om zijn eigen volgende ministerpost uh, te, veilig te stellen. Maar het feit is wel dat hij de anderen heel erg zenuwachtig aan het maken is. Dus veel hangt af van wat die vanzelfige liberalen gaan doen. Voor hen ligt dat hele BGV-dossier het, het moeilijkst van allemaal. Uh, zij zullen dus moeten toegeven, en hoe meer er is ook hoe groter de twijfels natuurlijk, dat het in die finale onderhandelingen goed zal lopen. Ja En die Roepo, die leidt nu dus die besprekingen. Had u verwacht dat hij misschien degene is die in ieder geval die hobbel van die staatshervorming zou nemen? Zijn persoon? Hij moet het doen, hij leidt die onderhandelingen, dus we weten dat hij... Um, uiteindelijk moet beslissen om die finale fase te leiden en daar voorstellen te doen en proberen het compromis te, te, te forceren maar er is altijd zo'n beetje schrik geweest of die roepel het wel echt zou durven of hij het risico zou durven aangaan want als hij in die finale onderhandelingen begint en het mislukt dan zijn we weer verder weg van huis uh, hij lijkt zo de laatste dagen het toch een beetje te twijfelen. Maar nu komt toch het, het, het stilaan naar buiten dat hij dit weekend zou dus, uh, proberen um, de boel te forceren en een, een akkoord te sluiten. Of dat er dan zondagavond ligt, is niet helemaal duidelijk. Maar het zou toch dit weekend moeten duidelijk worden of het kan, of, of alle partijen bereid zijn om, om de stappen te zetten die ze moeten zetten. En is, is, dus, dat is een, een risico voor roepen, maar hij zal het toch moeten nemen. Ja, is dit voor u na meer dan een jaar nog leuk om te volgen? Volgen? Nee. Oké. Okay. Nee, Ik voel me dat zoiets is wat je over 20, 30 jaar tegen andere mensen zegt. Ik was erbij. Ik heb het allemaal gezien omdat je dan vergeten bent hoe ellendig het was en hoe lang het geduurd heeft. Precies. Dit is iets wat je gaat verdringen later. Succes! Al, ja. Lisbeth van Impen van de Vlaamse okay. krant Het Nieuwsblad. Exact. Wat eerlijk, misschien maken de kleinkinderen het wel mee dat er geen regering was. Zo lang duurt het al. Verwarring in IJsland. Een Chinese vastgoedtycoon -ty heeft IJsland in verwarring gebracht. Wang Nubo is zijn naam. Hij heeft zijn oog laten vallen op een stuk grond van 300 vierkante kilometer. Hij wil het gebied omtoveren tot een eco-resort. De IJslandse regering weet niet of het wel zo blij moet zijn met deze plannen. Scandinavië bent Rolien Creton, een eco-resort met als hoofdattractie golf. Golf op IJsland, leg uit. Nou, dat kan. Het is wel tussen lava, steenten en rotsen en bergen en dergelijke. Maar ze hebben natuurlijk wel de ruimte op IJsland. Dus ze, ze kennen wel uh, uh, golfbanen. En wat die Chinees wil doen is dat hij, uh, hij... Hij wil een enorm stuk wildernis kopen van 300 vierkante kilometer. Dat is een beetje zo groot als de gemeente Amsterdam en Utrecht bij elkaar. En daar wil hij dus een, ja, een vijfsterren hotel uh, bouwen en een golfresort uh, bouwen. En hij heeft ook plannen om zeg maar, in de rest van, uh, van IJsland uh, andere hotels te bouwen. Dus hij wil er echt een keten... Van maken. En hij wil dat ook zo snel mogelijk doen. Dus hij zegt dat hij, als het allemaal doorgaat... dan kan hij over een half jaar al uh, beginnen. Van waar die haast? Nou, kijk, hij, hij is gek op IJsland, zegt hij zelf. Uh, en hij uh, heeft daar hele goede contacten. Dus hij wil uh, heel graag uh, die keten daar beginnen. Maar de overheid ja, uh, is sceptisch, omdat... Uh, ze denken dat die Chinezen ook andere uh, redenen heeft om, om zo snel daar te beginnen. Dat heeft te maken met de klimaatveranderingen en het smeltende ijs. Uh, er is een strijd uitgebroken rondom de Noordelijke IJszee. jacht uh, is er begonnen op olie en gas. Uh, denk, dat denken ze dat dat onder het ijs ligt. Een strijd om nieuwe vaarroutes voor het zevenkeer. Ja, dat is heel belangrijk voor de Chinese export, omdat uh, Chinese schepen... Uh, via die uh, ijsvrije noordpassage ja, een kortere route naar Europa uh, kunnen nemen. Dus dat kan heel belangrijk worden. En in die zin ligt uh, IJsland heel erg strategisch voor China. Uh, ja, je ziet inderdaad China natuurlijk heel veel plekken de wereld overnemen. Maar wat maakt dan de IJslandse overheid zo huiverig? Ze komen natuurlijk net uit een financiële crisis. Dus kunnen buitenlandse investeringen wellicht goed gebruiken? Ja, precies. Dat is ook een dilemma. Het is inderdaad uh, heel erg belangrijk voor IJsland om nu investeerders aan te trekken. Maar aan de andere kant zijn ze heel erg bang om de controle over hun eigen land te verliezen. IJslanders zijn ja, heel erg zuinig op hun uh, natuur. Het is natuurlijk een unieke uh, plek, een van de weinige plekken op aarde waar je echt die ruige natuur hebt... Uh, ze zijn ook uh, op IJsland eigenlijk heel erg rijk uh, vanwege alle natuurlijke energiebronnen. Dus ze kunnen zelf goedkoop elektriciteit opwekken door middel van uh, waterkracht en geothermische energie. Ja, en dat willen ze niet uh, weggeven. En daarom ligt die verkoop van land en verkoop van energiebronnen heel erg gevoelig. En is er bijvoorbeeld eerder een Amerikaanse uh, aluminiumproducent geweest. Die heeft een aluminiumsmelter uh, op IJsland gezet, uh, omdat de elektriciteit op IJsland zo goedkoop is. Nou, dat heeft heel veel uh, protesten en uh, kritiek teweeggebracht... Uh, omdat uh, ja, de IJslanders toch eeuwig zonde vinden van hun uh, natuur. Rolien Creton, dankjewel. Graag gedaan. Zometeen praten we over het containerschip... dat met een dode walvis op de boeg de haven van Rotterdam kwam binnenvaren. Veel files, ongeluk op de Nederlandse weg. Hoe staat dat er nu voor bij de AWB? Zwaan. Ja, niet best. is een ravage op de A1 van Amersfoort naar Hengelo. Het ongeluk gebeurde even voor vijven in de buurt van Deventer-Oost. Nou, voorlopig is de weg dicht en dat is al vanaf knopend Beekbergen. En nou, daar staat al een flinke file achter tussen Kootwijk en Beekbergen. Omrijden kan via Zwolle. Verderop in de afsluiting tussen de afrit Voorst en Deventer-Oost. 8 kilometer. Nou, als je daar staat, ben je echt het haasje, want daar moet je lokaal om gaan rijden. En dan ben je zeker niet de enige. De opruimen gaat nou, een groot deel van de avond duren. Wordt ook flink naar gekeken naar het ongeluk op de rijbaan vanuit Hengelo... maar daar is de weg wel open. Bij Amsterdam is het nog opvallend druk, met name op de A10... richting de Zeeburgertunnel. staat tussen de afrit IJmuiden en de Zeeburgertunnel 14 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. De NOS vraagt uw hulp om bezuinigingen letterlijk in kaart te brengen. We hebben al veel gehoord natuurlijk, over alle bezuinigingsmaatregelen... bij de landelijke en lokale overheid. Nu zijn we benieuwd wat dat in praktijk betekent. Robert Baltus van de NOS brengt het in kaart. Goeiedag Robert, <laughs> hoe ga je dat doen? Nou, je hoort zo vaak, uh, gemeenten moeten miljoenen bezuinigen. Er worden miljoenen gekort op cultuur. Wij willen nou inderdaad eens in kaart brengen... wat al die maatregelen van regering en lokaal bestuur concreet betekenen. Veel actiegroepen klagen uh, over bezuinigingen. Maar wat gebeurt er nou echt? Uh, hoe ziet u dat terug in uw wijk, in uw stad, bij u thuis... Dat willen we van de mensen zelf weten. En dan denk ik, dan kun je je borst nat maken voor een hele hoop klachten. Ja, nou, dat hopen we nou niet. En daarom hebben we ook een paar uh, spelregels opgesteld. Die zijn ook na te lezen op onze site. We willen niet weten wat u vindt, maar wat u concreet weet. Niet waar u bang voor bent, maar die bezuiniging die al is doorgevoerd. Uh, denk aan het plantsoen dat niet meer wordt geschoffeld. Of de brief die u ontving over de subsidie die niet doorgaat. Of het buurthuis dat sluit. Hoe kan de luisteraar dat doen naar de website van NOS? Ja, nu of meteen vanavond, daar vindt u rechtsbovenin onderuitgelicht. De link heeft u te maken met bezuinigingen. Daar vindt u dan een kaart met daaronder... Een formulier waar u uw waarneming kunt invullen tot op straatniveau nauwkeurig. Uh, en u ziet ook wat anderen hebben opgevuld, uh, ingevuld op die kaart. Maar wat gebeurt precies met de reacties? Nou, In eerste instantie uh, komen ze dus op die, op die kaart. Dus iedereen kan ook zien uh, wat anderen hebben uh, ingevuld. Maar het is dus informatie aangeleverd door het publiek, door u thuis. Uh, de verhalen zijn dus niet in eerste instantie althans uh, door de redactie uh, van de NOS gecheckt. Mensen kunnen wel dus zien wat er in hun buurt gebeurt. En wij bekijken dan of daar zaken tussen zitten die we nog niet wisten. En als dat het geval is, dan hoort u het hier natuurlijk terug op de radio of op tv of op nos.nl. En mogelijk uh, is het ook nog dat we voorbeelden willen gebruiken voor radio- of televisie-uitzendingen. En in dat geval, dan nemen we even contact met de mensen op. En dan kom jij weer vertellen wat er aan de hand is hier in deze studio. Heel op de graag. site dus. Wat merkt u van de bezuinigingen? nos.nl. Robert Baltus, dank je. In Rotterdam kwam vanmiddag een groot containerschip binnenvaren. En op de boeg van het schip een dode walvis. Een, een zoogdier van 7 meter lang. Sjaak Poppen van het havenbedrijf Rotterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u het ook gezien met uw eigen ogen? Nee, nee, nee. Ik heb uh, niks gezien. Ik heb het alleen van, uh, van horen zeggen. En uh, nou, ik heb een paar uh, amateurkietjes voorbij zien komen over, uh, over internet. Uh, maar het is, uh, ja, het is een groot beest. 7 tot uh, 10 meter uh, zelfs wellicht. Uh, nou ja, dat is vrij uniek, dat, uh, dat zo'n zo beest op de boeg van het schip uh, binnenkomt. Ja, en, de, en de schipper zou het niet gemerkt hebben? Nee, maar dat is ook niet zo gek, want uh, uh, uh, zo'n schip is 340 meter lang. Dus dat is echt een hele grote joekel. Ja, als je dan uh, ja, tegen zo'n zo beest van een meter of 7, 8, 9 ja, botst. Dat, uh, dat merk je niet echt als je aan het roer staat. En is het beest als gevolg van die botsing overleden? Weet u dat al? Uh, is onduidelijk. Uh, we gaan hem uh, begin van de avond uit het water uh, halen. door uh, doet een bergingsbedrijf. En uh, Naturalis komt uh, morgenochtend kijken. Uh, om te kijken nou ja, of, of ze er nog uh, uh, iets mee kunnen. En wijzig kunnen worden over uh, hoe lang die uh, daar al gelegen heeft op die boeg van het schip. En, uh... want, want we staan daar vermoedens over. Hoe lang die walvis al meegaat. Uh, nou, wat ik uh, begrijp van de collega's is dat hij uh, behoorlijk meurt. Dus uh, oh, ja. dat hij er wellicht al wel een paar dagen op ligt. Het is in ieder geval een beest wat niet uh, dagelijks hier voor de kust van de Hoek van Holland uh, zwemt. Uh, dus het zou, en het is een schip wat uit het Verre Oosten komt. Dus die is uh, uh, door het Zuurskanaal uh, gevaren. Dus zo langs uh, Gibraltar. Uh, nou, In die regio uh, zwemmen we nogal wat van dit soort beesten. Dus daar zou die hem. Uh, of, of iets noordelijker. En het is niemand, uh, het is niemand opgevallen. Sorry? En het is niemand opgevallen? Nee, je moet je dat voorstellen als uh, uh, dat je uh, uh, met je auto op de snelweg rijdt en je komt een hele dikke bromvlieg tegen die aan de onderkant van je bumper zit. Dat, uh, ja, dat merk je ook niet. Nee, en dan heeft u het inderdaad over en, en, die verhouding van de verhouding van een walvis die, die te groot is voor dat schip. Het uh, is, dus neem ik aan, voor het eerst dat dat gebeurd is in de, in de haven van Rotterdam. Uh, nou, ik kan het me in ieder geval niet heugen. Um, want je, ja, je moet je ook voorstellen, hij moet een, een raak is één ding, maar dat hij dan uh, ja, zo op de boeg uh, blijft hangen. Ja. Uh, want want zo'n boeg heeft een dat is zo'n zo bobbel, die zit uh, net iets onder water. Um, en uh, ja, daar, daar is hij op blijven hangen. Nou, en is hij trouwens helemaal onder water of een beetje boven water? Nou, hij drijft nu uh, uh, in het water en hij wordt uh, op zijn plek gehouden tegen de kant. Uh, tot, uh, tot de berging uh, kan, uh, kan beginnen. En trekt het veel, veel bekijkt? Uh, nee, want uh, ja, hij ligt in een stukje van de haven waar gewoon bedrijven zitten. Dus hij ligt niet aan een, op een openbare plek. Dus je kunt er gewoon uh, niet bij komen nu. Uh, maar goed, er zijn wel de nodige journalisten onderweg om het, uh, om het, het allemaal in beeld te brengen. Goed. Ja. Nou, de berging wordt geregeld. Naturalis ontfermt zich verder over uh, de walvis. Sjaak Poppen van het havenbedrijf Rotterdam. Dank u wel. Dat was weer eens wat anders vandaag voor u. Zo uh, is het maar net. <laughs> Dag. Dag. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Een meldplicht voor ziekenhuizen met een multiresistente bacterie is geen goed idee. Het werkt zelfs averechts, schrijft deskundige Mark Bonten in NRC Handelsblad. Bonten is arts en hoogleraar microbiologie en hij houdt toezicht op het ziekenhuis in Rotterdam. Het RIVM pleit voor een meldplicht, maar Bonten vindt dat een gevaarlijke ontwikkeling. Het kan ertoe leiden dat ziekenhuizen niet langer naar bacteriën zoeken om maar geen uitbraak te hoeven melden. In de VS verdwenen bacterieuitbraken op die manier als sneeuw voor de zon. Het is de bedoeling dat seksclub Japjum over niet al te lange tijd weer opengaat. De Amsterdamse club heeft een nieuwe eigenaar. En nu meldt het parool op zijn site dat die man is opgepakt. Het Openbaar Ministerie verdenkt deze Chris K. van Witwassen. Hij zit sinds vorige week vast in een groot landelijk onderzoek. Een jaar geleden werd Chris K. ook gearresteerd. Dat was toen in een moordzaak die nog steeds niet is opgelost. Nu witwas-praktijken als verdenking. Nou, die perikelen met justitie lijken niet bevorderlijk voor zijn plannen met japium, Al dus het parool. Een uur geleden sprak je, Lucella, met een directeur van een school over het suikerfeest. Het is een van de trending topics op Twitter, het suikerfeest. En dat is niet zo verwonderlijk natuurlijk aan het eind van de ramadan. Mensen schrijven bijvoorbeeld over de cadeautjes die ze elkaar gaan geven. Ook de uitdrukking Eid Mubarak is trending. Dat betekent gezegend festival. Moslims wensen dat elkaar toe bij de twee grote Eidfestivals... aan het eind van de Ramadan. Mubarak is natuurlijk ook de naam van de verdreven president van Egypte. De Zuid-Afrikaanse website Times Live... was bij een groot religieus feest op het Tahrirplein in Cairo. Daar vertelde de voorganger aan de verzamelde menigte... dat je het beste Eid kunt vieren zonder Mubarak. Straks om zes uur wordt Mario Been gepresenteerd bij zijn nieuwe club Racing Genk. TV Rijnmond meldt op zijn site dat het clublied van Racing Genk hem vertrouwd in de oren zal klinken. Ja, hoor, hand in hand, kameraden. Ook het clublied van Feyenoord. Als het in Duitsland gaat over Nederlandse kaas, gaat het over vrouw Antje. Een blonde Nederlandse kaasboerin in klederdracht. die de Duitsers met gulle hand voorziet van goudse en Edammer kaas. Helmoet Kool, Johannes Rauw, Walter Schil. Vrouw Antje kwam bij iedereen langs. De Spiegel meldt op zijn website dat vrouw Antje 50 jaar bestaat. 50 jaar geleden was ook voor het eerst op de Duitse TV. Ze werd gespeeld door actrice Kitty Jansen. De beroemdste Antje was Ellen Soeters. En haar kaascarrière kwam in 1984 abrupt een eind. Toen stond ze naakt in de Nederlandse Playboy. En dat doet Antje niet. Joran van der Sloot is tegenwoordig een merk waar je niet aan mag komen. Filmmaker Paul Rufen kwam daarachter toen hij bezig was met zijn Joran-film Me and Mrs. Jones. Rufen meldt zijn ontdekking op zijn weblog. De film gaat over een undercover journalist die bij Van der Sloot wil inbreken. Hij wil de waarheid achterhalen over Natalie Holloway. Tijdens het film op Aruba kwam er een brief van een advocaat. De naam Joran of Van der Sloot mocht niet worden gebruikt... want die was vastgelegd als merk. De NSG schrijft dat het is gebeurd op 21 juni vorig jaar... door de moeder van Joran. En die film komt er toch, die gaat volgende maand in première. Tot zover het mediaoverzicht. Na zes zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan hopen we dat Aleid Wolfse, de burgemeester van Utrecht, klaar is met zijn raadsdebat. En ons te woord kan staan. Over zijn excuses aan het homostel dat weggepest is uit de huis in Utrecht. Tot zo!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 Dit is Radio 1.